De wijze meid. Er leefde eens in een koninkrijk ver weg een oude man in een heel klein huisje. Hij was erg arm en zou best ellendig zijn geweest als hij zijn enige dochter Laila niet had gehad. Ze was een slimme en vrolijke jonge vrouw en net zo wijs als dat ze beeldschoon was. Elke dag ging ze naar de markt en ging bedelen om een aalmoes... Maar ze kregen niet genoeg voor een fatsoenlijke maaltijd... en soms gingen ze zelfs met honger slapen. Op een zo'n nacht keek de oude man erg droevig naar zijn dochter... terwijl ze een liedje neuriede. Mijn lief kind, het spijt me dat ik je zo'n vreed leven heb gegeven. Ik zou willen dat ik je meer had kunnen geven. Maak je geen zorgen, papa. Ik ben best gelukkig met dat wat je me gegeven hebt. En het eten van vanavond... Laat het maar. Ik zal het morgen nog beter proberen. Maar de oude man was nog steeds droevig. Hij hield oneindig veel van zijn dochter... en wilde alleen het beste voor haar. Hij bleef de hele nacht wakker en vroeg zich af wat te doen. Hij staarde naar de maan terwijl het helder scheen... en hoopte dat het hem wat antwoorden kon geven. De volgende dag ging de oude man naar het koninklijk paleis. Toen hij hem zag... Staarde de koning van boven naar beneden naar hem en vroeg zich af wat hij zou willen. Uwe hoogheid, het is een eer om in uw aanwezigheid te zijn. Ik ben gekomen om te vragen of uw majesteit een paar gouden munten voor me over heeft. Alleen voor vandaag en ik zal nooit meer om iets vragen. Hmm. Deze man komt gekleed in zulke vieze vodden en toch spreekt hij als een edelman. Hoe is dat mogelijk? Mijn beste man, wie heeft je geleerd zo goed te spreken? Het is mijn dochter die me geleerd heeft zo te spreken. Omdat ze zegt dat woorden onbetaalbaar zijn voor ons allemaal. Ze is erg slim en ik zou niks zijn zonder haar. Dan laat me testen hoe slim ze is. Breng deze eieren naar je dochter en vraag haar er kuikens uit te broeden. Als ze slaagt, dan zul je beloond worden. Maar als je de eieren niet uit kunt laten komen, zul je gestraft worden. De oude man was ontmoedigd. Hij liep terug naar zijn huisje bedroefd en vertelde zijn dochter alles. Mijn liefde, wat moeten we doen? Dit is de mand met eieren die de koning ons heeft gegeven. Waarom? Deze eieren zijn gekookt. Ze kunnen niet meer uitkomen. Wat? Dan zullen we zeker gestraft gaan worden. Geen zorgen, papa. Ga nu maar rusten en ik zal zeker hiervoor een antwoord vinden. De oude man ging naar binnen om te rusten en liet Leila nadenken over de eieren. S'avonds ging Leila met haar vader praten die zich heel veel zorgen maakte. Papa, luister naar wat ik heb te zeggen. Neem deze gekookte bonen met je mee en plant ze in het veld. Wanneer de koning voorbij komt, schreeuw dan luid. Oh, laat de gekookte bonen groeien en de oogst zal goed zijn. En wanneer hij je erom vraagt, zeg hem dan dat het net zo mogelijk is als voor kippen om uit gekookte eieren te komen. De oude man deed wat hem werd gezegd. En toen hij door de velden ging ploegen, kwam de koning voorbij op zijn paard. Toen de oude man hem zag, schreeuwde hij luid. Oh, laat de gekookte bonen groeien en de oogst goed zijn. De koning was erg verbaasd om dit te horen. Hij stopte met zijn paard en riep naar de oude man. Zeg me, hoe is het mogelijk om een oogst uit gekookte bonen te krijgen? Het is onmogelijk. Oh, maar het is mogelijk, uw majesteit. Net zo mogelijk als om kippen te broeden uit gekookte eieren. De koning was nogal verrast om dit antwoord te horen. Hij gokte dat het door de dochter van de oude man kwam. Goed dan. Neem deze bundel vlas en maak er touwen van en zeilen en alles wat nodig is op een schip. Als je het niet kan, zul je gestraft worden. De arme man ging deze keer nog bedroefder terug. Hij vertelde weer alles aan zijn dochter wat er was gebeurd. Hmm. Geen zorgen, alles komt goed. Het is laat. Laat ons slapen en morgen zullen we ons antwoord hebben. De volgende dag pakte Leila een klein stuk hout en gaf het aan haar vader. Breng dit naar de koning en zeg hem dat als hij hieruit een spinwiel en spindel kan maken dat ik alles zal doen wat hij van me vraagt. Dus ging de oude man naar de koning en vertelde hem het bericht van Leila. Je dochter is inderdaad erg slim, maar ik heb het nog niet opgegeven. Pak dit kopje en zeg haar dat ze de hele zee ermee moet leegscheppen... zodat het zo droog als een weiland is. Doe dit of je zult morgen niet meer meemaken... Dus de oude man ging doodsbang naar huis en droeg voorzichtig het kopje. Hij was in tranen toen hij met Laila sprak. Laila, de koning heeft eindelijk een erg moeilijke opdracht gegeven. Hij heeft je gezegd dat je met dit kopje de hele zee moet leegscheppen. Wat een mooi kopje. Goed dan, ik zal het antwoord voor de koning hebben voor het eind van de dag. Geen zorgen vader, want er zal ons geen kwaad worden aangedaan. Die dag ging Leila zelf naar het paleis van de koning. De koning was onder de indruk van haar schoonheid. Ben je gekomen om je nederlaag toe te geven? Helemaal niet, Uwe majesteit. Ik ben gekomen om je vriendelijk te vragen... of je alle rivieren en beken die de zee ingaan wilt blokkeren. Alleen dan kan ik de zee leegmaken. De koning was verwonderd over hoe slim deze meid was... Je hebt in al mijn taken goed gehandeld. Maar laat me je wat vragen stellen en zien hoe goed je ze allemaal beantwoord. Zeg me, wat is het verste wat een persoon kan horen? Uwe hoogheid. Het verste wat een persoon kan horen is het geluid van de donder. En ook een leugen. Hmm, je hebt gelijk. Dan zeg me nu, wat is mijn baard waard? Uw baard, mijn beste koning, is drie regenachtige dagen en het zomerseizoen waard. Je antwoorden hebben me erg blij gemaakt. Je kan wel eens de wijste meid in heel het land zijn. Ik zal mijn belofte houden en je vader belonen... met zoveel gouden munten als hij zich maar wenst. Oh, dank je mijn koning. Je bent te aardig. Maar ik zou je graag mijn koningin maken. Zou je met me willen trouwen en bij me in het paleis willen blijven? Leila gaf niet meteen antwoord en ze dacht flink na over wat de koning haar had gezegd. Uwe hoogheid, ik zou me al te graag met je trouwen. Maar alleen als je me belooft één ding te doen. Absoluut. En wat mag dat dan zijn? Je moet me beloven dat wanneer je boos op me wordt en me vertelt weg te gaan... dat ik dan het enige ding mee mag nemen aan het paleis waar ik van hou. <hijen> Is dat alles wat je wenst? Nou natuurlijk, ben ik het daarmee eens. De koning en Laila trouwden de volgende dag met elkaar met het grootste feest ooit. Ze hielden erg veel van elkaar en leefden gelukkig samen. Maar toen de koning ouder werd, kreeg hij een erg slecht humeur. Hij maakte ruzie met iedereen die voor hem werkte. Op een dag had hij enorme ruzie met zijn koningin. Je denkt dat je te slim bent, zelfs voor mij. Ik ben je zo zat. Ga dit paleis uit en ga terug waar je vandaan kwam. Zoals je wenst, mijn koning. Maar wil je niet een laatste keer met me drinken? Daarna zal ik je weggaan en nooit meer terugkomen. Maar Leila deed een slaapmiddel in het drinken van de koning... en toen hij het opdronk, viel hij in een diepe slaap. Ze nam de koning met haar mee terug naar het oude huisje. Toen hij wakker werd was hij geschokt om te zien dat hij niet in het paleis was. Hij zag dat Leila bij hem zat en was woedend. Waar heb je me heen gebracht, jij vrouw? Je zult gestraft worden omdat je de koning hebt ontvoerd. Wees alsjeblieft niet boos op me. Herinner je de belofte die je gedaan had? Dat wanneer je me ooit vertelde weg te gaan... dat ik dat ene ding waar ik het meest van hield... met me mee mocht nemen uit het paleis. En omdat ik het meest van jou hou heb ik jou met me meegenomen. De koning had spijt over wat hij Laila had aangedaan. Hij wist nu hoeveel ze wel van hem hield. Vergeef me, mijn liefste. Ik ben inderdaad een koning met het geluk om getrouwd te zijn... met zo'n wijs en prachtige vrouw als jij. De koning ging terug naar zijn paleis met zijn koningin. Ze leefden beide een lang en gelukkig leven en hadden nooit meer ruzie. En als ze het wel deden, was er altijd de koningin daar om het goed te maken...